Uur.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van ZFM Metal. Geen lompen, maar zware metalen. En we gaan direct van start met een band die uh, haar spoor al he ruimschoots heeft verdiend in de metal en gothic scene. Hier is Camelot van het album The Fourth Legacy. Alexandria. De volgende is uh, in dit programma ook geen onbekende en uh, we hebben er al wat vaker van langs horen komen. Blackfield Brides, the last one. Band uh, is bij mijn weten nog niet eerder voorbij gekomen in dit programma. En dat is de band Tur. Uh, afkomstig van de Faruereilanden. En uh, deze band maakt folk en Viking metal. Uh, de, en de nummers van deze band gaan vrijwel alleen over de Noordse mythologie. En uh, de band zingt. Uh, haar uh, songs in het Faroers en in het Engels. Vernoemd naar de oud-Noorse god Tur. Zo, dat even heel in het kort. Uh, van hun album, By the Light of the Northern Star, is hier Hold the Hidden Hammer High. prettig die folk invloeden in de metal. We gaan verder met een Amerikaanse grindcorps. Opgericht in 1997 in Alexandria, Virginia. En dat is Pig Destroyer. Pig Destroyer. Even goed uh, <laughs> uitspreken. Uh, van het album Bookburner is hier The diplomat. We blijven nog even hangen aan de andere kant van de oceaan. Alleen zakken we nu even af naar het zuiden. En dan bedoel ik echt het zuiden. De band Christian, uh, Braziliaanse death metal, al opgericht in 1990. Dat betekent dat ze dus inmiddels al 28 jaar aan de muzikale weg timmeren. Zoals ik al zei, onvervalste death metal en. On the album Scorch of the Enthroned*, is here *Devouring Faith*. <laughs> Met Stonesour even een, een kleine uh, rustpauze tussen aanhalingstekens uh, van het uh, Death en Grindcore geweld. Ja, Stonesour, dus van hun album Our Heart, Regret, uh, is hier Mercy. van Stone's Hour naar A Cradle of Filth, Een tijdje geleden is dat uh, de thema-band in onze uitzending geweest. En uh, we gaan luisteren naar, uh, denk ik wel, een van hun bekendste, de lymphetamine. gaan even naar iets totaal anders luisteren. De band Sonata Arctica, afkomstig uit Finland, van hun album uh, Ecliptica is hier Letter to Dana. <tied> Have betrayed me, but I have seen your picture on the cover of a filthy magazine, and I think my heart just cannot handle that in my God. Prachtige ballad. En ook daar is ruimte voor in dit metal programma. De volgende band is ook geen onbekende in dit programma. Eh, en niet in de laatste plaats omdat het eh, een van de persoonlijke favorieten is van uw DJ. Jawel. Van het album Insorte hier Dumbo Borgir met The Sacrilegious Scorn. We blijven nog even plakken in Scandinavië. Wel opvallend dat met name de Noorse, Noordse landen. Noorwegen, Zweden, Finland en ook IJsland. Een uh, enorme uh, leverancier zijn van metal in het algemeen. En in het bijzonder van de black and death metal. En de volgende band is daar geen uitzondering op. Van het album Fate of Norns is hier A Monomarth met the pursuit of Vikings. <coughs> rollen van het ene uiterste naar het andere. Uh, de volgende band uh, bestaat inmiddels al, ik denk zeker een jaar of dertig. Misschien wel meer. En dat is Metallica van hun album, S&M, oftewel Symphony. En Metallica is hier, Sad But True, live. De volgende band is in, in uh, een van de eerste uitzendingen al een keer voorbij gekomen. Cedar, uit, afkomstig uit Zuid-Afrika. En uh, met het nummer Gasoline. my so